Tien uur, dikte Hark met het NOS Journaal. De Griekse premier Papandreou heeft gezinspeeld op het referendum... onder de Grieken over de bezuinigingen. Hij heeft er bij het kabinet op aangedrongen... om zo'n referendum wettelijk mogelijk te maken. De onderhandelingen tussen Griekenland en internationale geldschieters... over nieuwe bezuinigingsmaatregelen... zijn volgens de premier nog steeds niet afgerond. Hij benadrukte dat de komende dagen en weken beslissend zijn... voor de toekomst van Griekenland. In Amsterdam rijden morgen de hele dag geen bussen en trams en metro's. Bij het stadsvervoer wordt vannacht om drie uur het werk neergelegd. Woensdag wordt er gestaakt in Den Haag, donderdag in Rotterdam en de acties zijn gericht tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Minister Schulz van Hagen kwam de bonden vandaag enigszins tegemoet. Ze verlaagden het bezuinigingsbedrag van 165 miljoen naar 142 miljoen... maar de bonden vinden dat nog steeds buiten proportie. Ook zijn ze tegen de verplichte aanbesteding... waardoor ook commerciële bedrijven kunnen meebieden. Volgens de minister is dat nodig om het stadsvervoer efficiënter en goedkoper te maken. Het debat in de Tweede Kamer over het kierbesluit is uitgesteld. Zou donderdag worden gehouden, maar staatssecretaris Atsma heeft meer tijd nodig. Het kierbesluit is de internationale afspraak dat Nederland de schuiven in het Haringvliet een beetje openzet. Dan krijgen trekvissen als salm en zeeforel de kans vanaf zee de Rijn op te zwemmen om eindjes te leggen. Atsma is bang voor verzilting van landbouwgrond.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 Het weer nog vannacht en in de ochtend overal droog. Morgenmiddag buien met in het zuidoosten kans op onweer. Temperatuur morgen tussen 18 graden op de Wadden en een graad of 23 in Limburg. Woensdag weinig verandering, daarna minder buien, maar wel iets frisser. Dit was het NOS Journaal. NOS, NOS, NOS, NOS e. Langs de lijn met Jeroen Stomphorst. Goedenavond, het is weer zover. De ledenraad van Ajax is bij elkaar. En dus stonden de verslaggevers weer te wachten bij de slagboom van de Amsterdam Arena. Ach, daar zijn we weer. We gaan een andere auto kopen, joh. Ja. Daar heb ik geen last van je. Voorzitter Uri Coronel kwam vanavond zijn opvolger tegen. Dat is niet Joep Schreuder. maar dus de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen bij Ajax. Zometeen veel meer over die machtswisseling. In Eindhoven wordt er gesproken over de toekomst van PSV en Edwin Cornelissen is daarbij. Een paar honderd fans in het supporters van PSV Die willen antwoorden op vragen... hoe moet dat nou met het financiële reddingsplan van PSV en PSV? Waarom mag Fred Rutte blijven? En zo meteen hoort u de antwoorden. Het Nederlands Elftal begint aan het tweede deel van de oefentrip in Zuid-Amerika. Uruguay is het nieuwe reisdoel. Al denkt Robin van Persie nog even terug aan zijn wissel tijdens het duel met Brazilië. Hij liep meteen door naar de kleedkamer. Als ik het uh, nog een keer over zou doen, die situatie, dat ik, toen ik werd gewisseld... dan uh, moet ik eigenlijk gewoon plaatsnemen op de bank. En verder veel aandacht voor Guus Hiddink. Gaat hij nou wel of niet naar Chelsea? Allemaal tot 11 uur in Langs de Lijn. Het is dus een belangrijke vergadering van de ledenraad van Ajax. Na maandenlange machtsstrijd wordt de nieuwe raad van commissarissen gekozen. Met daarin als lid ook Johan Cruijff. Hij ontketende de revolutie bij Ajax. Joep Schreuder sprak er voor de verga vergadering over... met de voorzitter van de ledenraad, Rob Been junior. Is dit nou een historische dag? Nou, een historische dag is uh, wanneer we grote sportieve successen boeken. Als Cruijff terugkomt, nu officieel bij Ajax... dat is toch een historische dag. Het is een belangrijke dag voor, voor onze club. Uh, de terugkeer van Cruijff. Uh, ja, kan je zeggen. Is feitelijk al. Ge, uh, in het verleden heeft het plaatsgevonden, een paar weken ja. terug. En officieel moet hij natuurlijk nog benoemd worden. Uh, zijn feitelijke installatie zal hopelijk na vandaag. binnen 42 dagen geformaliseerd zijn. Of het, misschien 43 dagen. Het kan niet zo lang meer duren, maar het is duidelijk dat. Uh, dat zijn invloed wel. Uh, Groot wordt, ja. Het is niet zo dat Cruijff de club overneemt. Zo, zo, dat zou u echt niet leuk vinden als dat gezegd wordt. Nee, dat is een onjuiste weergave van de, van de situatie die we nu hebben en die we ook gaan eh, krijgen. past ook geen zins in de ambitie van Johan zelf. Eh, dat is echt een, een verkeerde weergave van eh, wat er nu met Ajax aan, aan hand is. Verslaggever Ragnar Niemeijer heeft de ontwikkelingen bij Ajax op de voet gevolgd. De afgelopen maanden is nu in de studio Ragnar uh, het is dus geen machtsovername, zegt Robben junior. Ja, ik wil het niet beter weten dan deze Ajax-man, maar uh, het is natuurlijk wel een uh, machtsovername door het Kamp Kruif. Ik snap ook niet. Misschien niet in positie. Maar het gedachtegoed, het ja, maar kruif waarom? alleen als hij er al is. Ja, maar waarom doe je daar zo moeilijk over? Het is allemaal zo krampachtig. De ledenraad, daar is deze revolutie, als je het zo wil noemen, allemaal begonnen. bestaat uit kruifadepten. De raad van commissarissen bestaat uit mensen die uit het kamp van Kruif komen. Uh, nou, daarover zometeen natuurlijk meer, want dat speelt vanavond allemaal. Er komt een nieuwe algemeen directeur als opvolger van Rick van der Boog. Dat zal iemand zijn in de lijn van Johan Kruif. Dan is er nog één baantje wat rest. Dat is het voorzitterschap van de vereniging Ajax, de voetbalclub. Mm -hmm. Dat wordt een soort ceremoniële functie. Dat zal wel de man zijn die straks op het ereterras in de Champions League... naast de Nu is het van... nog Uri Coronel. en die is dan ook voorzitter van de Raad van Commissarissen. Maar dat gaat dus veranderen. Ja, dat gaat voor het eerst uit elkaar. Je krijgt dus een voorzitter van die Raad van Commissarissen. Wat meer op afstand en ceremonieel wordt er nog iemand door de club naar voren geschoven... die straks handjes mag schudden op de ereterrassen als Ajax... dus wat ik zeg, ja. Europees in actie komt. Een gezicht naar buiten toe. Ja, en ik kan me voorstellen dat dat wel een gezicht moet zijn... met enige bekendheid, met een verleden... dat ze wel bij de tegenstander weten, goh, die ja. kennen we. Dan vanavond, wat gaat er allemaal precies gebeuren? Of wat is er nu gaande, waarschijnlijk? Nou ja, goed, het is uh, zo dat daar uh, weinig mensen werden toegelaten. Vandaar dat ik hier zit. Ik was graag daar uh, geweest... want ik ben er veel geweest de afgelopen maanden bij Ajax... Een nieuwe raad van commissarissen. Natuurlijk is bekend dat die oude weggaat onder leiding van Uri Coronel. Je zei het net al. Er komen nieuwe mensen, vijf nieuwe mensen, waarvan vier vanavond aanwezig. Um, die gaan straks uh, ja, daar toch een belangrijke rol uh, spelen. Zullen straks een algemeen directeur naar voren gaan schuiven. Dat zijn allemaal nieuwe mensen. Mensen die uiteindelijk uit het kamp van Kruijf naar voren zijn gekomen. Mm -hmm. Bekende en onbekende. Uh, Meesten zullen bekend zijn. Edgar Davids, Johan Kruijf zelf. Hè, want dat is de revolutie. Paul Reumer, toch een mediaman uh, van Endemol. Nieuwe baas van de NTR. Dan Komt hij ook in contact volgens mij met, met onze NOS. Ja, daarover wordt vanavond gesproken. Een wisseling van de macht en de ledenraad van Ajax. Die 24 man moeten hun goedkeuring geven op een vergadering. Nou ja, dat is normaal gesproken een formaliteit. Oké. Okay. Um, Laten we het even hebben over die raad van commissarissen. Uh, de, de, de belangrijkste naam, de bekendste naam voor ons... is in ieder geval Edgar Davids. Ja. Dat is dat een verrassing, of niet? Wat dacht je van Kruif? Ja, afgezien van Kruif, natuurlijk. <laughs> ja. maar... Hè. Nee, goed, Edgar Davids. Ja, zeg ervan wat je ervan uh, wil vinden. Hoe komt uh, hij daarin terecht? Nou ja, dat is een beetje de vraag die we straks uh, hopelijk nog beantwoord krijgen... Uh, vanuit Amsterdam. Hoe zijn deze mensen nu precies geselecteerd? Uh, hoe zijn deze mensen in contact gebracht met Ajax? Kijk, dat er een verband is tussen de oudspeler speler van, Am van Amsterdammers... Uh, Edgar Davids en uh, de club Ajax is niet zo moeilijk in te vullen... Alleen, uh, waarom nou hij en waarom niet Winston Bogarde... of waarom niet Patrick Kluivert, ja, dat is voor mij niet helemaal duidelijk. Maar heeft hij een bepaalde opleiding? Heeft hij, uh, wat heeft hij de laatste jaren gedaan ja, na, nou, na zijn hij carrière? Zich, hij heeft zich bezig gehouden met straatvoetbaltoernooien... voor over het algemeen ook uh, kansarmen. Heeft daar de wereld voor overgereisd, doet dat uh, nog steeds. Nou ja, dat is voor hem zelf ook prettig. Aan de andere kant, ik wil toch... Dat even noemen, als je de afgelopen tien jaar eens terugkijkt... wat een aantal incidenten je tegenkomt. Wat een groot aantal incidenten rond Edgar Davids. Allemaal dingen uh, slaan. Vechtpartij op de training met een ploeggenoot wordt al gezegd in Engeland. Er is aangifte gedaan begin dit voetbalseizoen... na een uh, akkefietje in Tuschinski over bioscoopplekken... waar hij met zijn uh, bekende vriendin Ujjj Gulsson, heet ze geloof ik... modeontwerpster, binnenkwam. En zo kun je doorgaan tot tien jaar geleden. de kleeft wel een bepaalde... hij heeft het aan zijn kont hangen, een beetje die... Geweldsincidenten die steeds terugkeren. Ja, je kunt je afvragen als je daar uh, die nieuwe voorzitter... van de Raad van Commissarissen naast zet... Steven ten Haven, laten we zijn naam maar even noemen. Die is professor dokter Meester. En wat mij betreft uh, zonder, uh, ja, van ongeschonden blazoen. Dus het is een merkwaardige combinatie. Ja. Zullen we daar eens naar gaan luisteren? Want uh, de vraag is natuurlijk waar de voorzitter... van de Raad van Commissarissen, Steven ten Haven, vandaan komt. Ben je Ajaxiet? Ik ben Ajaxiet. Hoewel ik net heb gezegd, van, ik ben vooral Ajax-supporter... Want ziet is ook een term die niet gereserveerd moet blijven voor deze of gele, maar die wel verdiend moet worden. En ik ben net in de ledenraad geweest. En daar zitten mensen die in sommige gevallen 60 jaar lid zijn. Grote verdiensten voor de club mm. hebben. En dat zijn de echte Ajaxiden. Maar ik ben met hart en ziel ajax Meteen Maar er wordt wel eens joden-joden geroepen. Geuzenaam. Afschaffen? Wat vindt u? Afschaffen. Nou, ik denk dat, dat als het gaat over wat de toekomst moet brengen... dan is het zo dat je... Uh, gewoon met, met respect met elkaar moet omgaan... Mm. en dat dingen die daar niet in passen uh, ook gewoon uh, niet zouden moeten gebeuren. En ik denk dat uh, we heel goed weten waar de grens ligt... He, tussen inderdaad een geuzennaam en uh, beledigen en uh, mensen kwetsen. Daar zijn denk ik uh, mensen niet op uit. Mm. Maar soms is er wat onvoorzichtigheid. En ik denk dat we daar in de toekomst ook, net als met andere dingen... een schone start in moeten maken. U bent bedrijfsstrateg. U herstructureert... Top. U heeft ook bij Nokia bijvoorbeeld ook wat gedaan. Hè? Ja. Nou, en nou Ajax is er eigenlijk een verschil tussen Nokia en Ajax. Nou, er is in ieder geval een overeenkomst en dat is dat het in beide gevallen natuurlijk om topmerken gaat. Maar het is ook volstrekt helder. Emotie, zeg, hè? Zeker. Of niet? Is dat bij Nokia? Nou, bij Nokia is dat zo. Je koopt zoiets voor de technologie. Het moet goed in elkaar zitten. Maar je koopt het ook omdat je je aanspreekt. Omdat je je ermee verbonden voelt. En bij Ajax moet het ook goed in elkaar zitten. En in de toekomst nog beter dan nu al het geval is. En is het ook die emotie die gewoon zijn weg moet kunnen blijven vinden. Maar er gebeurt veel. Huh? Er zullen vast incidenten komen. Kun je daar tegenop structureren? Nou, ik denk dat je niet alles kunt voorkomen. Je kunt wel een aantal dingen gewoon voor zijn. Maar de kunst van, van het managen en besturen en ook het toezicht houden is juist op het moment dat toch iets oppopt, dat je dan op een goede constructieve manier mee ja. omgaat. Hoe was de ontmoeting met kruif? Die was uh, zeer vruchtbaar. <laughs> ja, zeer vruchtbaar. Was die leuk? Die was uh, ook heel erg leuk. En uh, ik denk dat uh, in die ontmoeting heel veel zichtbaar was van wat de mensen ook van kruif uh, kennen. Noem, een, uh, noem eens iets? Een oorspronkelijk uh, denken die uh, zeer gepassioneerd is in eerste instantie ook uh, nee niet als antwoord uh, neemt. Maar in tweede instantie ook de expertise van andere mensen onderkent Zijn verantwoordelijkheid die hij straks heeft als uh, commissaris. Want die is... neemt hij? Die neemt hij. Dat is heel erg belangrijk. En dat is ook denk ik iets bijzonders. En dat uh, geeft ook een bijzonder moment. Maar tegelijkertijd natuurlijk ook zijn passie laat zien. En in redelijkheid ook praten over hoe dingen tot stand moeten komen. En tegelijkertijd natuurlijk zijn energieniveau niet verlaagt. Veranderen, uh, dat, dat, dat kost een heleboel. Bijvoorbeeld een goede communicatie, daar heeft u al van gezegd. Eén lijn, één hoed, klopt hè, toch? Eenheid van leiding, dat moet maar... gelden voor een bedrijf. Maar dat ja. geldt ook, er moet met één mond gesproken worden. Dat is vandaag al niet gebeurd Althans, dan, dan lees ik kruiskolom. kolom. Laten we dat aan u vragen. Vindt u dat een lid van de Raad van Commissarissen nog een kan mag schrijven? Moet dat nou, kunnen? Daar, daar gaan we het over hebben. Dat is iets wat nu te vroeg is om een direct antwoord op te geven. Ik kan wel zeggen wat het principe is. En dat is dat het belang van Ajax op geen enkele manier mag worden geschaad door andere activiteiten. Dat geldt voor Johan Kruijf, maar dat geldt ook bijvoorbeeld voor mij. En binnen de Raad van Commissarissen hebben wij de afspraak dat als er tegenstrijdige belangen zijn... Mm. dat we daar met een open oog, maar ook met een zekere strengheid naar zullen kijken. Want u zegt, ja, ja. voor mij geldt het, voor Kruif geldt het maar Kruiven, Zeker. Ja, dat is dan en ik verbeeld mij ook niets, maar uh, ik vind wel dat je als voorzitter van de Raad van Commissarissen mag zeggen van je hebt een aantal afspraken te maken waar je met elkaar aan moet houden. En ik weet zeker dat Johan Kruijff niet in de Raad van Commissarissen zou zijn gaan zitten op het moment dat hij dus uh, niet uh, die afspraken zou willen houden. Die benoemingscommissie die wilde graag ook een Raad van Commissarissen waarin mensen Kruijff wel eens tegenspreken. Ja. Nou gebeurt dat bijna nooit in de hele wereld, want Kruijff is Kruijff. Ik heb het pas nog gezien. En dat gaat u? Hoe bedoelt u? Nou, we hebben als uh, Raad van Commissarissen, tenminste beoogde Raad van Commissarissen, met elkaar uh, gezeten. En daarin is uh, iedereen antwoord uh, geweest. En het is absoluut niet zo dus dat, dat, iedereen, dat iedereen aan het begin eigenlijk op dezelfde lijn uh, zit. Het zijn professionals die we hier hebben, die met onderling respect naar elkaar kijken. Die zo hun eigen mening uh, hebben, maar die ook begrijpen dat het alleen werkt als je elkaar ruimte laat. En wat dat betreft ook één lijn weten te creëren. Ja. Steven ten Haver, dat is dus de nieuwe uh, voorzitter van de Raad van Commissarissen. Hij sprak met Joep Schreuder. Hij uh, klinkt niet als een voetbalman, nog. Nee, maar misschien ja, hij is dat een supporter. Heel goed. Hè? Nou ja, dat zijn er geloof ik heel veel in Nederland, supporters van, uh, van Ajax. Uh, maar hij is 43 jaar professor, dokter, meester. Hij heeft in Utrecht gestudeerd in Enschede, geloof ik. Hij heeft een paar kinderen, drie jongens en een meisje. Misschien dat daar talent tussen zit. Wie Zal het zeggen? Ik kwam op de site van zijn bedrijf tegen dat hij volgens mij supplier is van leverancier bij de Hockeybond. Is uh, volgens mij klopt dat wel. Um, ja, wat moet je ervan zeggen? Ik bedoel, dit is de eerste kennismaking. Ja, maar het klinkt als een, als een verstandige man die in ieder geval nu al weet wat hij wil met bijvoorbeeld een column. Hij wil Johan Kruif tegenstellen. Nee, hij moet één ding niet doen en dat, en dat is, is... Uh, de emotie achterna gaan. Dat kruif uh, zo boven op die berg zetten en daar onderaan zo starend naar gaan zitten kijken. Ja. Hem op een voetstuk plaatsen. Hij is professor dokter Meester, hij is commissaris bij de ABS. Een amrobank NV, laat hij de voet op de grond houden en puur kijken naar de resultaten, naar wat er gebeurt. En niet kruif als een god op een berg zetten. Ik had de indruk dat hij dat wel doet, maar dat is mijn indruk. Misschien nou ja. laten luisteren dat voor zichzelf beslissen. Um, hoe zit dat nu? Is hij nu aan de macht? Hoe gaat het nu uh, verder met die Raad van Commissarissen? Nou ja, goed. Uitgaande van dat die wordt gekozen. Ja, daar wordt nu zo'n beetje over gesproken. Misschien is er inmiddels iets bekend, maar het zal ongetwijfeld nog eventjes duren. Kwestie van minuten vermoedelijk, tenzij daar kinken in kabels komen. Um, nou, er is een termijn van 42 dagen dat de huidige Raad van Commissarissen... dat controlerende orgaan uh, nog moet samenwerken met de, uh, de nieuwe Raad van Commissarissen... waar hij dus de beoogde voorzitter van is. Uh, nou zou je kunnen denken, uh, dat zou wel eens problemen kunnen gaan opleveren. Getuige de column van Johan Kruif ja. vanmorgen in de krant. Tegenwerking, uh, het gaat allemaal niet snel. Coronel en zijn, uh, ja, zijn rapalje, zou je bijna zeggen vrij vertaald, werken ons tegen. Uh, aan de andere kant, wie Cruijff uh, of wie Coronel vanavond gehoord heeft. Uh, ook hij kwam bij die slagboom dus aan, we hoorden een uh, fragmentje daarvan. Ja, die heeft al uh, laten weten. Wat mij betreft is het allemaal prima, ga vooral je gang. Laat me, Laat me even luisteren. Ja. De vraag is of u dwars gaat liggen. Ik ben ja. helemaal geen. Ja, natuurlijk niet. Want ze willen door en ik zie alweer een column. Ja, die heb ik ook gezien. Hè? Ik dacht dat ze onder één hoed wilden communiceren. Ik heb nu zometeen een gesprek met de nieuwe raad van commissarissen... Waar, waar Johan overigens niet bij is. En dan gaan we gewoon proberen nette werkafspraken te maken... over de komende zes weken... waarin wij echt geen belangrijke beslissingen meer zullen nemen... de komende zes weken te regelen hoe we dat gaan doen. Dus u traineert niet? Helemaal niet. U bent constructief? Eh, dat ben ik altijd Johan? Uri Coronel heeft het belang van Ajax uh, hoog in het vaandel natuurlijk. Uh, hij noemt het uh, expliciet, Kruif is er niet bij. Dat is toch heel raar, Ragnar? Ja, even ervan uitgaande dat hij geen uh, ziektes in de familie heeft... en onverhoopt dat soort zaken, maar ik vind het ridicuul. Uh, hij is degene geweest die dit allemaal heeft aangezwengeld. Dat vliegwiel is gaan draaien... Alles is aan de hand. Uh, het doet een beetje denken aan die vorige keer. Hè, uh, toen hij daar aankwam lopen, bij Joep ook met die draaiende camera. Het was live op televisie. Toen was de vraag, nou, uh, je kunt nu uh, in die raad van commissarissen gaan zitten. Zeg maar wat je plannen zijn... Ja, en toen stond er eigenlijk een kleine kleuterjongen met zijn mond vol tanden. Pijnlijk om te zien, vond ik bovendien. Dat verdiende hij niet als groot voetballer. Hij had het podium moeten pakken. Toen moeten zeggen wat hij van plan was. Toch in ieder geval in een paar scherpe zinnen... die hij wekenlang had kunnen oefenen op dat moment. Ja, en nu ook weer dat moment suprême. Ik sprak nog even met de voorzitter of de, de baas van de Cruijff Foundation. Carol Tate, de oud hockey international, die daar uh, de baas uh, is. Uh, ik heb haar gevraagd, heb jij enig idee? Kun je iets zeggen, mag je iets zeggen over waar hij vanavond is? Uh, het is volstrekt ongeveer. Duidelijk, uh, Vermoedelijk in Spanje is dan het antwoord. Niemand die het weet. Uh, Schitterend door afwezigheid. Uh, fashionably late misschien. Maar ik verwacht hem toch echt vanavond niet meer. Nee. Gek. Heel waar. Um, wat gaat er dan uh, tot slot gebeuren in de komende tijd? Denk jij? Nou ja, uh, iedereen zal vermoedelijk uh, toch in een bepaalde vorm... en dat bedoel ik niet zo cynisch als het klinkt... in de Polonaise achter Kruif aangaan. Er mag uh, nu beleid gemaakt gaan worden. Laten we er even vanuit gaan dat die 42 dagen termijn... dat daar niet al te veel... Nou ja, uh, daar, er wordt toch een beleid gemaakt, want er worden spelers aangetrokken. Ja, en, en dat kan volgens mij ook gewoon doorgaan. Als Ajax nu een linksbuiten ziet lopen in weg Finland of in Zweden dan wordt hij wel gehaald. Ik sluit niet of ik kan me niet voorstellen dat dit uh, daar enige uh, ja, invloed op heeft. Uh, natuurlijk zit Ajax een klein beetje gebonden. Hele grote beleidsmatige beslissingen... Uh, worden natuurlijk grote beleidsmatige beslissingen... en ook de middelgrote eigenlijk. Ja, die worden vooruitgeschoven, die zijn aan de nieuwe mensen. Maar sportief zal Ajax hier op dit moment niet zoveel last van hebben. Er zal dus een voorzitter moeten komen. Er komt een, ja, een, een mooie handenschudder. Uh, suggesties, Theo van Duivenboden misschien toch... Uh, ja. die deze ceremoniële rol wel aan wil. je Molenaar. Eh, ambitieus. Heeft een advocatenkantoor. Eh, wil die baan ook niet kwijt. Maar die paar dagjes zo af en toe... de voorzitter van Ajax zijn. Moet er een directeur... een nieuwe Rick van der Boog moeten komen? Er moet een, ja, misschien Tjöla Ling. Eh, hè, dat is toch de meest eh, genoemde. Hij heeft ook zelf gezegd dat hij belangstelling heeft. En laat het dan ook maar een keer... klaar zijn. Hè. Laat die mensen die... poppetjes, om het maar even in hun eigen voetbaltermen... te zeggen, op die plek gaan zitten. En laat maar een keer wat zien. Ajax is kampioen. Ajax heeft groene cijfers. Eh, ja, op papier ziet het er goed uit. Het gaat alleen maar beter worden. Dus ja, in Amsterdam kan iedereen nu achterover gaan zitten. Ajax gaat het maken. Dat, dat zal de boodschap moeten zijn. En of okay. dat zo is. Kruif is aansprakelijk of niet. Dat lijkt mij wel. Ragnar, dankjewel. Als er nog iets heel geks gebeurt daar in de Amsterdam Arena... dan uh, ga je dat ons melden. Zo is dat. Dankjewel. Valerius, she doesn't know. De verwachting dat Guus Hiddink tegen België zaterdag... zijn laatste wedstrijd als coach van Turkije heeft uitgezeten... wordt in Engeland en in Turkije sterker en sterker. Ook de Turkse voetbalbond gaat ervan uit eigenlijk dat Hiddink de opvolger wordt... van Carlo Ancelotti bij Chelsea. Ga erover praten met onze correspondenten in Engeland... Arjen van der Horst en Turkije, Bram van Meulen. Mandag, goedenavond. Goedenavond. Arjen, laten we bij jou beginnen. Is uh, Guus Hiddink de nieuwe coach van Chelsea, denk je? Nee, is nog niet zeker. Ze willen uh, in, ieder geval, uh, in ieder geval graag, dat is duidelijk. Hè? Iedereen wist uh, toen Ancelotti... Uh, uh, ja, in de laatste weken aan het roer stond bij Chelsea... Dat zijn, na, dat zijn dagen geteld waren. En ja, steeds kwam de naam Hidding dan weer bovendrijven. Ja, aanvankelijk hoorden we dan ook weer de gebruikelijke geluiden uh, van Hidding. Ja, Chelsea, mooie club. Maar nee, ik zit vast aan Turkije. Hij droeg zelfs op een gegeven moment Marco van Basten voor ja. als mogelijke opvolger. Gaf wel te kennen dat hij misschien in de toekomst... Uh, naar Chelsea wilde gaan, misschien als technisch directeur... Maar, uh, ja, Hiddink is altijd populair geweest... kan goed overweg met de Russische eigenaar van de club, Roman Abramovich. Uh, met hem is hij ook altijd in uh, contact gebleven. Hij nam in 2009 tijdelijk de boel over, haalde toen ook de FA Cup. Ja, en altijd heeft wel de naam Hiddink uh, op Stamford Bridge geklonken... Chelsea die hoopte gewoon stiekem dat afgelopen weekend... Uh, dat Turkije een nederlaag zou leiden tegen België, Dat de Turken hem dus aan de kant zouden zetten. Dat is niet gebeurd. Maar ja, Chelsea geeft niet op. En volgens The Guardian gaat Chelsea één deze dagen dan binnenkort... een bot doen op de Nederlander. Een offer they can't refuse is de vaste overtuiging hier in Londen. Want Chelsea wil hoe dan ook de man uit Nederland... zo liet ook aanvoerder John Terry weten. We had a great time under Gus as well, you know, we, we had four or five months under him and come to Wembley and won the FA Cup. Um, you know, so he'll be welcomed back and, you know, whether they're going to get someone who, who knows the club or, or someone completely different to come in from the outside. But once again, that's out of the players' hands and, and we'll leave that to the guys in the board. Ja, Heding kent de club, heeft ook succes bereikt. Iedereen was blij toen met hem. De spelers, het publiek, de eigenaren. Ja, hij heeft daarmee dus ook een grote voorsprong ten opzichte van andere kandidaten. En dus zegt John Terry: hij is onze beste keuze. Goed, dan even naar Turkije. Bram van Meulen. Ja, ja Heding zit er nog wel vast natuurlijk, toch? Hij heeft een contract. Ja. Ja, nee. Hij, hij heeft een contract uh, voor het hele komende voetbalseizoen tot juni volgend jaar op zijn minst. Uh, hij is uiteindelijk hier gewoon aangetrokken voor de Turken en door de Turken om ze in en uh, door de eindronde te krijgen van het Europees kampioenschap. Nee, daar is het allemaal om te doen en om dan halverwege de rit er zomaar uit te stappen. Daar zijn de Turken natuurlijk niet blij mee. Kijk, afgelopen woensdag zei Hidding zelf nog heel stellig dat hij dat contract gaat respecteren, dat hij dat volgend seizoen gewoon gaat afmaken. Dat hij samen met dit team eh, naar het EK gaat. Maar ja, dit weekend zijn de geruchten nu zo sterk geworden dat hij naar Chelsea zou gaan. Dat ik hier niemand meer kan spreken vandaag die nog gelooft dat hij zich aan die belofte gaat houden. Iedereen weet wel dat als hij voortijdig vertrekt dat hij dan moet betalen. En dan staat een afkoopsom van 4 miljoen euro op. Dat wil misschien uh, meneer Abramovic wel voor hem doen. Uh, ja. Maar echt geboterd heeft het niet hè, tussen uh, Hiddink en Turkije, Bram. Ja, maar zo slecht uh, ging het nou ook weer niet tussen die twee. Want nee? tussen, tussen Frank Rijkaard en Galatasaray ging het stukken slechter. Hiddink uh, deed het wat dat betreft stukken beter. Maar wat ik wel hoor bij persconferenties, wat ik lees in de kranten... is dat de Turken niet zo onder de indruk zijn van zijn... Nou, werketels, laat ik het zo maar zeggen. Hij, hij brengt veel tijd door in, in Amsterdam, is niet voortdurend in Turkije. Zo'n twaalf weken per jaar is hij maar hier. Voor heel veel Turkse fans maakt hij daarmee duidelijk dat hij het allemaal niet heel erg belangrijk vindt. Kijk, je hebt hier te maken met een zeer, zeer trots land, die Turken. Uh, misschien was het voor Hiddink in het verleden wel mogelijk om met succes dubbele banen te hebben. Denk aan PSV Australië, Chelsea Rusland. Maar hier willen ze gewoon een coach zien die helemaal voor Turkije gaat. En als dan ook nog de prestaties een beetje tegen zitten. Uh, op dit moment staat hij op uh, de derde plaats in de kwalificatiegroep. Ja, dan begint het gemor. En dan uh, kijkt de voetbalbond ook wat minder vrolijk dan uh, toen hij vorig jaar aantrok hij moet minder, meer zichtbaar zijn. Hij moet daar op de tribune zitten. Hij moet uh, zich laten zien. Ze willen Guus uh, als de Turkse bondcoach de hele tijd in Turkije hebben. En uh, spreekt Hiddink wel zijn twijfels uit uh, over uh, hoe het daar gaat... Het is niet makkelijk om bondscoach van Turkije nee. te zijn. Uh, het is uh, een, een hele moeilijke ploeg. Wat ik hier altijd hoor is dat buitenlandse trainers nog eens moeite hebben om de discipline te houden. Turkse trainers weten dat. Die zijn ontzettend streng. Buitenlandse coaches hebben het gewoon wat moeilijker. En uh, Hiddink heeft in de afgelopen tijd wel wat geklaagd dat het gewoon een, een, een zware job is. En dat Chelsea dus, wat hij ook tegen de Guardian heeft gezegd, wel een heel aantrekkelijk aanbod zou kunnen zijn. Um. Maar dat moet dus wel betaald worden, Arjen. Chelsea, uh, wil die die afkoopsom op tafel leggen, denk je? In ja, dat weten uh, we niet. Ablo uh, it, it is, het is wel heel veel geld, hè? Tel maar op. 4 miljoen, uh, wat Bram al zei, zouden ze dan uh, moeten betalen... om dat laatste jaar van Hidding af te kopen. Denk dan ook nog eens aan het hele dure jaarsalaris van Hidding. Dat zal toch wel snel ook enkele miljoenen zijn. Ze moeten Ancelotti nog betalen voor zijn ontslag. Nog eens een keer 5 miljoen. Ja, dan heb je het al snel over een bedrag tussen de 10 en 15 miljoen euro. En als je dan ook nog eens weet... dat ze voor de drie voorgaande ontslagen coaches ook al 40 miljoen hebben moeten betalen... ja, zelfs voor de stinkrijke Roman Abramovic is dat heel veel geld. En hier hoor je dan ook geluiden... dat dat misschien een obstakel kan zijn om Hiddink over te nemen. Maar... Dit jaar heeft hij ook laten zien, als Abramovic echt iets wil... Ja, dan zijn de zakken van uh, de Russische eigenaar heel diep. Uh, niet vergeten, een paar maanden geleden nog... werd 60 miljoen euro neergelegd voor de Spaanse spits Torres. Ja, en die scoort nog geen eens. En wat dat betreft zal geld uiteindelijk niet het probleem zijn voor Chelsea. Ja, wie maakt zich dan druk om 4 miljoen, hè? Um, Bram, wat verwacht ze in Turkije? Misschien toch nog een paar wedstrijden spelen met het uh, Turks elftal... voordat de kogel door de kerk is? Nou, daar gaan ze hier al niet meer van, nee? meer van uit. Nee, ik heb vanmiddag even rondgebeld met wat uh, columnisten. De een zei, ja, het is nog maar een gerucht, maar het is wel verdomd sterk gerucht. Uh, een andere columnist van een sportkrant Fanatiek, daar werkt een Turkse Nederlander, die bel ik in dit soort gevallen altijd even. Nee, die is dan ook zeer, zeer uitgesproken, heel voorzichtig. Um, uh, ik zei nog, het zijn nog maar geruchten. Nou, hij zei, nee hoor, Bram, dit is afgelopen, dit is klaar. Kijk, Hiddink heeft ons van alles beloofd. Opleiding van de jeugd, een glansrijk EK. Het ging hem allemaal niet om het geld, dat heeft hij keer op keer gezegd. En nu gaat hij gewoon weg, let maar op. En hij zei ook, dit is typisch Hiddink. Dit is niet jammer voor Turkije, maar voor de reputatie... Van Herdink. Nou ja, goed. Dat zijn emotionele reacties uit het land dat gewoon heel erg graag serieus genomen wordt op allerlei terreinen, maar ook en vooral in de sport en dat zich nu aan de kant gezet voelt. Bram Vermeulen is de boer Arjan van der Horst in Londen. Dank jullie wel. Sport kort. De Belgische wielrenner Jurgen Van der Broek heeft de eerste etappe van de Dauphiné Libéré gewonnen. Alexander Vinokourov werd vierde en nam de leiderstij over van proloperwinner Lars Boom. Rob Ruig van Vakant was op 13 seconden de beste Nederlander. Tijdens de Robin Haase is in de eerste ronde van het grastoernooi in Halle uitgeschakeld. Hij verloor in drie sets van de al zevende geplaatste Oekraïner Alexander Dolkopolov. En Roger Federer heeft zich voor het toernooi in Halle afgemeld. De verliezend filanist van Roland Garros heeft last van zijn lies en geeft de voorkeur aan rust. Wimbledon begint immers over twee weken. De basketballers van Miami Heat hebben in de finale van de NBA play-offs weer de leiding genomen. Ze wonnen in Dallas met 88-86 van de Mavericks en leiden in de best-of-seven serie met 2-1. De Duitse Dirk Nowitzki van Dallas was met 34 punten de topscorer, maar hij miste in de slotseconde het laatste schot. Broken bottles, bottles now. crystal uit Nederland, Barrels. Het was een vriendschappelijke wedstrijd tussen Nederlandse al en Brazilië afgelopen zaterdag. Maar de sfeer binnen Oranje leek er niet vriendschappelijker op te worden. Robben van Persie was boos, omdat ploeggenoot Arjen Robben hem niet zag staan toen van Persie vrij stond. Robben ging voor eigen succes. Zonder succes dus. Daarna weigerde Van Persie op de reservebank te gaan zitten. Dat was afgelopen zaterdag. Vanavond gaat het Nederlands elftal op weg naar Uruguay... voor het tweede deel van deze Zuid-Amerikaanse trip. Vanmiddag sprak Bas Tiggeler met Robin Van Persie. We staan straks op vliegveld, hè? En dan gaat er een vliegtuig naar Montevideo. Ja. Als daarnaast nou een vliegtuig staat dat naar Londen gaat. Zou je dat dan niet liever doen? ehm... <laughs> uh, nou... Nah. Moeilijk, maar uh, nee. Nog uh, eventjes uh, een paar dagjes met een wedstrijd. Dat is, uh, ja, hopelijk kunnen we die wedstrijd goed afsluiten. Dus uh, nee, ik zou dan denk ik toch het vliegtuig instappen stappen naar uh, Montevideo. Hoe kijk je terug op zaterdag? Het uh, was een aparte wedstrijd. Eerste helft was uh, goed volgens mij. We hebben een aantal mooie kansen gecreëerd en uh, bijna gescoord. En achterin stond het ook wel aardig. En, uh, had ik het gevoel dat zij een beetje. Het um, is slap begonnen, Brazilië, Maar naarmate de, de wedstrijd voordat, kwamen zij steeds beter in het spel. En uh, ja, zeker in de tweede helft speelden zij uh, op zijn Braziliaans. Ja. En uh, ja, konden zij ook winnen uiteindelijk. Maar wij ook. Dus het was wel, uh, ja, al met al denk ik, uh, in balans. Ik denk dat uh, zij iets de overhand hadden. Of, uh, over de hele wedstrijd gezien. Maar uh, ik denk wel een leuke wedstrijd om te zien, ondanks het resultaat. Wat zegt het dat wij uh, daar 0-0 spelen... Terwijl zij echt van ons willen winnen na die kwartfinale op het WK. En dan speel je met Krul en met Strootman. En dan komen er nog wat jongens in waarvan zij zeggen wie zijn ze dat in vredesnaam. En je blijft wel overeind. Ja, maar ja, grappig genoeg waren die jongens die het noemt een van de betere spelers aan onze kant. En uh, dat is uh, ook wel erg leuk natuurlijk. Kijk, die jongens die worden ingepast door onze, door onze trainer. De uh, trainer geeft ze vertrouwen. En uh, ja, vaak zie je ook dat... Uh, coach en zijn staf wat dan ook wel erg goed zien. Omdat vooraf moet je je toch maar afvragen of dat, of dat lukt voor die jongens zo snel in hun carrière als zo'n wedstrijd. Uh, ja, vaak lukt het wel dan niet bij ons op een of andere manier. En Als je dan ziet hoe Krul bijvoorbeeld kiept en hoe Strootman speelt, dan uh, ja, is dat denk ik wel voor hun persoonlijk een droom die uitkomt, maar ook een, denk ik, ja, toch wel een groot compliment ook voor, ja, voor de staf die dat ziet en ook aanduft. Die Robert moet jou wel even die bal geven hè? Ja, vond ik ook, ja. <laughs> Je was heel boos, hè? Ja, omdat het ook een belangrijk moment was. Het was een belangrijk moment. En, uh, uh, hoe ik voetbal zie, uh, zou ik die bal uh, van de honderd keer 100 keer geven. En, uh, ja, soms, uh, <laughs> soms begrijp ik niet zo goed dat dat uh, dan andersom niet gebeurt. Maar goed, iedereen, uh, iedereen die uh, sport voetbal op zijn eigen manier. Dat is allemaal eigen karakters, dus dat heb we soms te accepteren. Ja, jouw pech is dat iedereen altijd heel goed aan jou ziet als je chagrijnig bent. Jij kan dat niet verbergen. Nee. Nee, ik kan ook heel slecht... Uh, uh, ja, klopt precies wat je zegt. Ik kan heel slecht iets, uh, iets verbergen. Dat uh, is niet hoe ik ben. Ik heb ook niks te verbergen. Zo uh, sta ik ook in het leven. Ik, heb ook niet, uh, ik ben niet iemand die, die, die, die de hele dag lezers vertelt... en daar weer een draai aan geeft. Het is hoe het is bij mij. En,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 Nee, het was geen risie na afloop. Het was gewoon uh, was, uh, zoals normaal. Zoals uh, iedereen met elkaar praat. En uh, na afloop praten we altijd over uh, situaties, over de wedstrijd. Dus absoluut geen risico. Robin van Persie. Bas Tichler, goedenavond. Ja, van Persie zegt dat hij altijd de waarde spreekt. Ja, dan moet er maar geloven, hè. Ja, nou ja, het is inderdaad geen jongen die, uh, die ik heel vaak op leugentjes heb kunnen betrappen hoor. Dus wat dat betreft ben ik wel, uh, wel geneigd om die te vertrouwen, ja. ja hij toont zich schuldbewust hè, dat hij niet op die bank ging zitten, maar die kleedkamer inging. Ja, dat is dan ook weer te prijzen. Jawel, maar ik vind dat hij ook wel vrij hard is over dat wat uh, Robben in de wedstrijd doet. Dat hij vrij hard is in zijn beoordeling dat hij zegt... Ja, luister, als je nou in zo'n positie staat, ik zou die bal altijd afleggen voor iemand die er nog beter voor staat. Zo is hij ook wel. En Robben is dat niet. En ik denk dat hij het diep zijn hart jammer vindt dat niet iedereen dezelfde gedachten heeft. En dat er dus mensen bij het meld zelf toch wat makkelijker voor eigen succes gaat. Maar ja goed, uh, hij is slim genoeg om te weten, en dat zegt hij ook, dat het dus <lacht> nou eenmaal zo is... dat je altijd mensen hebt die dat, uh, dat waarderen doen. Ja, maar vind je dat dan hard? Nou, ik vind dat hij wel vrij duidelijk is dat hij dus uh, zegt dat een van zijn collega's eigenlijk erg zelfzuchtig is. Ja. En dat hij dat vervelend vindt, dat hij dat liever anders had gezien. Ja, maar het toont ook wel aan hè, dat er dus gewoon nog competitie is onderling. Dat het niet zomaar een oefentrip is. Nee, dat is waar. Maar het toont ook aan dat dit, uh, dat dit elftal wel, um, laten we zeggen, scherp blijft. En zeker ook inderdaad, wat dat zegt je terecht, in dit soort oefenwedstrijden toch kritisch op elkaar blijft. Het is geen gezapige zooi. Kan ook hè, dat ze denken, nou ja, het zal allemaal wel. Ja. Maar ze zijn heel erg uh, eager om te winnen, ze willen. En dat betekent dat als iemand een keer een stapje verkeerd zet, dat hij dat ook van de anderen te horen krijgt. Trekt uh, Robber dat eigenlijk, zulke acties van Van Persie? Jawel, dat is ook niet voor het eerst. Hè. Dat gebeurt natuurlijk wel nee. vaker. Ook in het verleden is dat wel eens een paar keer gebeurd. Het hoort bij, de, bij het topvoetbal. Als jij uh, af en toe een beslissing neemt in het veld... die aantoonbaar niet de juiste is... dan krijg je dat later te horen, zeker als het op deze manier gebeurt. Maar ik denk ook wel dat ze uiteindelijk professioneel genoeg zijn... om het. Zeg maar, daar dan bij te laten bij zo'n discussie. Van Persie twijfelde Bas uh, op de vraag van jou of hij nog wel zin had in deel 2 van deze trip. Uh, hij koos uiteindelijk van ja, ik wil nog wel door. Hoe zit dat met de andere spelers? Nou, toevallig heeft de jong dezelfde vraag gesteld. En die zei heel eerlijk, nou ik ga eigenlijk best een vliegtuig naar huis willen nemen. Ze hebben allemaal een beetje mixed emotions erbij. Ze vinden het echt leuk om hier te zijn. Ze vinden het ook echt oprecht wel leuk om nog in Uruguay te kunnen voetballen. Dat geldt natuurlijk ook voor die spelers, wat voor ons als volgers geldt. dat je denkt, nou leuk dat ik daar een keer maar rondkijken, want daar ben je ook niet elke dag. Uh, maar ja, kijk naar Van Persie en kijk naar De Jong. Dat geldt ook voor heel veel anderen. Die zijn natuurlijk zo ontzettend uh, moe na een zwaar seizoen. Dat ze gewoon eigenlijk best wel de rust zouden kunnen gebruiken. En dat ze zeggen, nou ja, als ik naar huis zou mogen, had ik het ook prima gevonden. Ik sprak er ook een en die zei, dat nou, ik ben blij dat ik nog een wedstrijd mag spelen. Dat was Joris Matthijsen, die ja. natuurlijk door zijn enkel blessure een tijd niet heeft kunnen spelen. En die is nou juist wel heel tevreden dat hij nog even de gelegenheid krijgt om een paar, om een paar wedstrijden te spelen. Goed, ondertussen is een aantal spelers nog steeds niet uh, duidelijk voor een aantal spelers waar ze gaan uh, voetballen volgend seizoen. Transfergerochte, transfergerochten, uh, die spelen die ook nog daar bij Oranje? Nou zeker, het, het, het, het hardste verhaal is dat van bij Naldem, die natuurlijk eh, eigenlijk pas heel kort bij deze selectie zit, daar is PSV zeer in geïnteresseerd. Dus het zou heel goed kunnen dat hij volgend jaar het shirt eh, in Eindhoven aantrekt. Van Matthijs is nog steeds niet helemaal zeker of hij nou bij HSV blijft of dat hij toch naar Ajax gaat. Dat heeft dan ook weer te maken met eh, het feit of Vertongen bij Ajax wel of niet zou vertrekken. En je hebt natuurlijk ook nog in deze selectie allerlei spelers... ...boven wie al een tijdje zo'n vraagtekentje boven het hoofd hangt. Van, oh God, van de Wiel speelt hij straks nog bij Ajax. En Abfelay, over wie een paar weken geleden al weer werd gesuggereerd... ...dat hij misschien toch ineens weer naar Engeland zou gaan. Kortom geruchtig genoeg, maar je merkt ook al aan de spelers... ...dat ze er, misschien omdat ze ook ver van huis zijn... ...er niet heel erg mee bezig zijn. In ieder geval Matthijs en niet, die heb ik over gesproken... ...en die zei, ja luister, ik zit hier nu en ik zie het allemaal wel... En eh, voorlopig neem ik in ieder geval de bus terug naar Hamburg als ik weer in Europa ben. Om op de, de eerste speler nog even terug te komen Bas, bij Naldem, eh, daar zijn dus veel clubs voor in ge, geïnteresseerd. Ja zeker, dat is ook niet zo gek. Als je een, een, een speler bent met zijn talent, jong, eh, dan ben je automatisch gewild. Ik denk dat hij dit seizoen ook bij Feyenoord heeft laten zien, dat hij zich, eh, heeft zich enorm ontwikkeld. Hij heeft laten zien dat hij echt een speler is waar je wat mee kan. Niet alleen maar een talent dat af en toe zo aardig speelt... maar eigenlijk ook wedstrijden op een rij goed kan spelen, beslissend kan zijn. Um, ja, dan is het misschien ook in zijn hoofd helemaal niet zo raar... om het eens een stapje hoger te proberen. En nou kan je wachten op Feyenoord dat het er weer bovenop komt. Maar ik vrees eigenlijk dat hij dan toch een paar jaar geduld moet hebben. En dat heeft hij denk ik niet. Dus het zou mij niet verbazen als hij eigen voor zijn geld kiest en zegt uh, ik vertrek. We gaan het in de gaten houden. Bas, dankjewel. Een goede reis naar Uruguay. Dank je. Ja. PSV heeft zich dus ook gemengd in de strijd om Wijnaldum. Tenminste, dat zegt Feyenoord. Wijnaldum zelf, met oranje dus op tournee in Zuid-Amerika, weet van niets. Nee. Dat ben je niet. Nee, dat meen ik wel. Ja, hoe kan dat nou? Nou, dat weet niet. Jij ja, ben de eerste die dat tegen mij zegt. Oh, dan beginnen we overnieuw. PSV heeft zich voor jou gemeld. Uh, heb je daar oren naar? Oren naar, ja. Ik ben nu met Feyenoord in gesprek. En uh, ja, de rest is bij zich dus. Maar je kunt zeggen van ik zie het wel zitten of ik, uh, ik ben gewoon Feyenoord en ik blijf bij Feyenoord sowieso of ik ga naar een club in het buitenland of zo. Nee, dat kan niet. Ik kan alleen zeggen dat ik met Feyenoord in gesprek ben en ja, de rest zie ik wel. Is oh ja. ja. oh, dus het jouw geval niet veel meer te krijgen eigenlijk? Nee, helemaal niks eigenlijk. <laughs> eigenlijk niet, want dat is voetballen zo eigen ja, hè? Van dat, de... dat dingen verdraaid kunnen worden en uh, ja, je moet gewoon oppassen met wat je zegt. Dus ja, Ik zeg er liever niks over. Ik ben gewoon met Feyenoord in gesprek en uh, wat er daarna gebeurt dat zie ik wel. Maar je kunt het je wel voorstellen dat je bij Feyenoord blijft. Dat kan nog. Ik ben met Feyenoord in gesprek. En, uh... ja, nee, maar je zult niet in gesprek zijn om weg te gaan, of wel? Ik bedoel, als je nee, in gesprek je bent? In ges ja, je ben gewoon, ik ben in gesprek om uh, te kijken wat de club uh, met me wil. En uh, ja, wat mijn gevoel is. En ja, Eigenlijk kan ik er niet veel over zeggen. Ga je nu wel meteen je zaak waarnemen bellen, of ook niet? Nee. Nee, ik ga genieten van uh, de strip. En, uh, wat uh, daarbuiten gebeurt, dat uh, is nu even niet belangrijk. Dat zei Jorginho Benaldem dus tegen Pet Maaldenink. Tells me you've been sleeping around Looks like I am being used Am I not quite enough for you? Now I don't mean to be cruel But I could do better than you I can do better than you I took your car and packed my Don't you beg me to come back I don't know what I'm looking for But I don't need your loving no more Now I don't mean to be cruel But I can do better than you I can do better dat zong Sarah Bettens, I can do better than you. Gemor was er volop bij de aanhang van PSV na een mislukt seizoen. Weer geen titel, geen Champions League, dat deed pijn bij de fans. Vandaag konden zij hun grieven kwijt tijdens een discussieavond met de directie. Edwin Cornelissen was erbij in Eindhoven. Het clublied van PSV klinkt bij aanvang van de discussieavond. Een avond die je kunt opdelen in twee thema's. Allereerst het sportieve verhaal. PSV is er dus weer niet tegen geslaagd om zich te plaatsen voor de voorronde van de Champions League. Eerst krijg je een, uh, een tik met zo'n klein mokertje. Een enorme tegenvaller. Dan uh, en krijg je een, uh, een klap met uh, van de een of andere bom. Er is uh, teleurstelling bij PSV. Grote teleurstelling. Maar geen crisis. Belangrijkste conclusie. Trainer Fred Rutte staat ook volgend seizoen voor de groep bij PSV. En daarom zeggen wij het vertrouwen in hen op. En hadden gewoon Rutte moeten ontslaan. Klaar. Zeggen we ja. Wij denken dat we er alle vertrouwen hebben. Want PSV heeft natuurlijk een slecht seizoen achter de rug. derde geworden. Daar werden dus de nodige opmerkingen over gemaakt. Nou natuurlijk, het gaat mij het meest om uh, Fred Rutte weg te halen. Misschien een uitleg dat uh, waarom de Rutte toch blijft. Dan nou, Rutte opstapt. Daar ben ik keihard in, maar dat is zo goed. Ja, die heeft niks gepresteerd vind ik. Of heel weinig in ieder geval. Ik zou niet weten wat. Ik uh, kom vooral even luisteren wat ze te zeggen hebben. Uh, hoe ze denken dat het volgende seizoen beter gaat. En, uh... En, uh, andere spelers erbij. Een goede Engelaar was heel slecht. Die kan vertrekken vind ik. Afgelopen maand is het straf geweest om hier naartoe te gaan. Ja, je gaat toch hè? Je bent seizoenkaathouder. Alleen dus uh, ja, je gaat toch. En dan klinkt het weer. Het clublied van PSV. Marcel Brands. ja dat is een belangrijk moment natuurlijk. Het contact met de supporters. Veel vragen. En uh, ja, daar kwamen er een hoop neer op. Fred Rutte hè? Ja, en MLK, dat wist natuurlijk dat dat leefde bij de, bij de supporters. En uh, de teleurstelling van de derde plaats is er. En uh, nou, ik denk degene die daar het meeste last van heeft gehad is Fred zelf natuurlijk. En, uh, maar ik denk dat het ook heel belangrijk is dat uh, de club en ik moet zeggen daarna ook de reacties van de supporters... Uh, ...toch iedereen weer het gevoel geven met z'n allen weer achter elkaar te gaan staan. Nou, de, de centrale vraag als je nu supporters hoort is waarom mag hij nou eigenlijk blijven Fred Rutte? Ja, nou dat heb ik ook, uh, net zoals we toen op de persconferentie hebben, dan hebben we dat nu ook uh, aan de supporters persoonlijk uitgelegd. En uh, ja, ik denk dat we nu uh, met z'n allen weer uh, vooruit moeten kijken en uh, achter uh, PSV in de training moeten staan. Aan de andere kant, als je de supporters hoort, dan heerst er nog altijd wel veel sceptisch als het gaat om de trainer. Dat kan hem natuurlijk wel boven zijn hoofd gaan hangen. Ja, dat weet je. Uh, dat weten we allemaal. Uh, dat heb ik ook destijds met, uh, met Van Gaal meegemaakt toen we 11 de eindig bij AZ. Nou, het jaar erop werden we kampioen. Ondanks hebben we de eerste twee wedstrijden toen ook verloren. Dus wat dat betreft ligt dat heel dicht bij elkaar. En, uh, we gaan er met z'n allen uh, proberen een hele goede selectie van te maken. Met een, uh, een hele goede technische staf. Ja, dan noem je al een ander punt. Selectie, want dat is wat de supporters ook willen weten. Versterkingen, komen die eraan? En zo ja welke? Ja, dat uh, begrijp ik dat je die vraag stelt. Ja, natuurlijk komen ze eraan. Ja, welke kan ik nog niet zeggen. Ik, uh, ik, ik moet me beperken tot het... Uh, het, het noemen van dat we geïnteresseerd zijn in een aantal spelers op verschillende posities. Voriging. De naam van Wijnaldum is dus uh, serieus gevallen? Ja, er worden meer namen op dit moment genoemd. Ik, ik, zal, ik kan nog weinig op namen ingaan. Ik zal op namen ingaan op het moment dat het een feit is. En dan, uh, dan zullen we ze ook snel bekendmaken. Het tweede verhaal van de avond draait heel simpel: om geld. In het kort komt het hierop neer. PSV verkoopt de grond van het Philipsstadion en van het trainingscomplex de hertgang voor 48,4 miljoen euro aan de gemeente Eindhoven. We willen per definitie een second opinion. De gemeente Eindhoven gaat voor de 48,4 miljoen euro een lening afsluiten met een jaarlijkse aflossing en rente van ruim 2 miljoen euro. Voor zonder second opinion kan het CDA geen positief besluit nemen. Dan is het risico voor deze stad veel te groot. Want nog niet zo lang geleden presenteerde PSV een ambitieus reddingsplan. Alleen de gemeenteraad moet er akkoord gaan. En een van de oppositiepartijen, het CDA, wil eerst een extra onderzoek. Het CDA is positief over wat het college vertelt. Maar wij zijn oppositiepartij, wij moeten het college controleren. En wij kunnen dat met z'n zessen in vier weken tijd. Zo'n complex plan kunnen wij niet beoordelen. En wij willen om die reden nog steeds second opinion. Ja, wel, ik vind je moet geen, uh, geen flauwe kul uithalen aan de gemeenteraad. Het is allemaal heel serieus. De zaak is nijpend. Er uh, ligt een goed onder, onderbouwd plan. Uh, waarom moeten we dat niet doen? Hap dan door. Daar ben je als gemeenteraad naar voor. Om, om spijtjes van de koppen te slaan. Tini Sanders, de algemeen directeur van PSV. Heeft u die zorgen een beetje weg kunnen nemen? Nou, ik maak me nog steeds enige zorgen omdat er geen handtekeningen staan. Het is alleen zo dat je ziet, naarmate de tijd verstrijkt... dat we steeds meer vertrouwen krijgen in de goede afloop van het hele plan. Het valt de staat eigenlijk allemaal met die second opinion die het CDA dus wenst. Hè? Ik denk dat dat een hele rechtvaardige vraag is. Dus het lijkt mij voor de hand liggen dat daar ook een oplossing voor komt. Dat is de ene kant van het verhaal. Aan de andere kant, de tijd begint te dringen. Want eind juni zou er een besluit moeten vallen. Heb je dan voor die tijd een second opinion? Nou, als ik kijk hoeveel... Uh... Hoeveel uurtjes zullen er nog komen voordat het 28 juni is, heb ik er alle vertrouwen in dat we dat gaan redden. En uh, ik wens jullie een heel goed uh, goede vakantie en een goed Goed seizoen. Voetbal vandaag. RBC Roosendaal heeft de uitstel van betaling aangevraagd en niet zoals verwacht, het faillissement. Volgens advocaat Hans van Ooyen van RBC moest de club snel handelen. Ja, het voornemen was om voor 12 uur uh, vanochtend het uh, faillissement aan te vragen. Alleen we werden hals over kop vanochtend geconfronteerd met de leverancier van de gasmat die hier voorkwam rijden met drie vrachtwagens. Die dacht van nou ik kom uh, de gasmaat maar eens ophalen. Zo hebben zich meer schuldeisers gemeld die hun rechten wilden doorgelden. gelden. Toen hebben we besloten om in afwachting van verdere stappen... nu de rechtbank te vragen een surse van betaling te verlenen. Een uitstel van betaling. Gekoppeld aan een zogenaamde afkoelingsperiode. Dat betekent dat nu een bewindvoerder even rustig de tijd kijkt om naar de zaken te kijken. Maar dat betekent dus niet dat RBC is gered. De club heeft nog altijd dringend enige miljoenen nodig om de schuldeisers tevreden te stellen. De supporters van Feyenoord, verenigd in de onafhankelijke supportersvereniging FSV, hebben het vertrouwen opgezegd in de clubleiding. De FSV noemt in een open brief het jarenlang gevoerde wanbeleid van het bestuur... en het onvoldoende uitoefenen van toezicht door de raad van commissarissen... als redenen voor de opmerkelijke stap. Het bestuur van Feyenoord bedrukt het besluit van de FSV... maar zegt zelf het eigen beleid te willen uitvoeren. En John Daal Thomasson stopt per direct bij Feyenoord. Volgens Deense media gaat hij dat morgen bekendmaken. Thomasson speelde tussen 1998 en 2002 voor de Rotterdammers... en kwam in 2008 terug naar Feyenoord... Het afgelopen seizoen speelde hij geen enkele wedstrijd voor Feyenoord... omdat hij op het WK een peesblessuur had opgelopen. Hij had een aanbod om nog een jaar op amateurbasis uit te komen voor Feyenoord. Maar daar ziet hij dus zeer waarschijnlijk vanaf. En Pamoru K. gaat weg bij SC. Hij heeft voor twee jaar getekend bij Alcor Sports Doha in Qatar. De Noorse verdediger speelde zeven seizoenen in Kerkraden. Nog één keer zal hij het shirt van Brazilië dragen. Ronaldo, ooit speler van PSV, Barcelona, Inter, Real Madrid en AC Milan. Hij krijgt morgen nog een kwartiertje de tijd om zijn kunsten te laten zien. In het shirt van Brazilië doet hij dan mee aan de oefenwedstrijd tegen Roemenië in Sao Paulo. In dat shirt van de goddelijke Canaries maakte hij negen jaar geleden een van de belangrijkste doelpunten van zijn aan. Zo gaat dat, Ronaldo. De 2-0 was dat in de WK-finale van 2002 tegen Duitsland. Bondscoach Mano Menezes wil hem nu alle eer geven... die een speler als Ronaldo verdient. Ik ga erover praten met Leo Weri. Hij woont en werkt al vele jaren in Brazilië. Goedenavond. Goedenavond, Diego. Is het afscheid van Ronaldo daar groot nieuws bij jou? Ja, het speelt wel constant in de pers, al pak een beetje, een week lang. Hij heeft natuurlijk officieel afscheid genomen van het voetbal in februari van dit ja. jaar. Nadat nou, hij de laatste twee jaar bij Corinthians heeft gespeeld. Maar het is, ja, gezien wat hij allemaal gedaan heeft voor het Braziliaanse voetbal, is het natuurlijk, speelt het zeker. Er worden constant op televisie dingen herhaald en goals en highlights en dingen. Dus het, het is aanwezig. Ook bij de mensen op straat, bij de fans? Ja, dat denk ik wel. Ja? Het is niet dat niet, je constant mensen in Brazilië-shirts... met de naam Ronaldo achterop op hun rug ziet lopen. wel dat morgen waarschijnlijk wel zal gebeuren. Maar ja, het speelt zeker onder het volk. Het is natuurlijk een geweldige volkssport, ook in Brazilië. Dus. Nou herinneren we Ronaldo vooral op twee manieren. Als de fantastische speler natuurlijk ook. Maar ook als de speler die op een gegeven moment wel wat te dik werd... en zwaarlijvig en niet meer zo denderend over het veld ging. Ja, dat is natuurlijk voor iedereen zichtbaar geweest. Bij uh, het afscheid nemen uh, eerder dit jaar was het een van de dingen die hij vertelde: dat hij eigenlijk al jaren last had van zijn, het, zijn zweefklier. Uh, en dat hij daardoor zo dik is geworden. Ja, dat had echt daarmee te maken? Wordt dat geloofd in Brazilië? Ja, ik denk het wel. Ja? Toen hij, was, hij was natuurlijk al een tijd overgewicht, dus dat, uh, dat is niet zo vreemd. Um... Nou, mag hij morgen dus een kwartiertje meespelen? Ja, je zou hem eigenlijk een afscheidswedstrijd gunnen, toch? Ik denk dat hij op dat niveau zo'n afscheidswedstrijd al lang niet meer bijhoudt. Uh, een van de dingen die hij inderdaad bij het afscheid al zei, was dat hij, dat hij de grootst mogelijke moeite had punt één, om lichamelijk fit te blijven. En, en zeker ook om het rit bij te houden. Is dat niet vreemd dat hij dan uh, nog een kwartiertje speelt tegen uh, Roemenië en niet bijvoorbeeld uh, zoals van de week tegen Nederland? Ja, het is gezien, de, de, de achtergrond is het natuurlijk zeker jammer dat het niet tegen Nederland was. Ja. Uh, ik, maar ik denk ook dat, dat Roemenië een beetje het mindere team is en er minder, minder prestige op het spel staat. Uh, voor Nederland is het dan een vriendschappelijke pot geweest uh, dit afgelopen weekend. Voor Brazilië, die door Nederland uit de WK zijn gezet de vorige keer, was het een zeer prestigieuze zaak. Dus om daar Ronaldo ondanks zijn verleden een kwartier lang mee te laten spelen... dat ligt wat anders dan een toch meer vriendschappelijke wedstrijd tegen dat Roemenië van nu. Ze wilden geen risico nemen? Ik denk het niet. Nee. Hoe gaat dat morgen beleefd worden in Brazilië? Zit iedereen dan voor de buis? Ja, ik denk dat er veel gekeken zal worden. Hij speelt het laatste kwartier van de eerste helft. En wat er dan precies gaat gebeuren tijdens de rust waar hij ongetwijfeld gehuldigd gaat worden... dat is uh, zeg maar een beetje staatsgeheim... Maar ik denk dat men met, met, met heimwee afneemt, met een afscheid van hem neemt. Wat gaat Ronaldo doen? Is dat al iets van bekend? Wordt hij trainer bijvoorbeeld? Nee, uh, hij, hij is bezig met een sportsmarketingbedrijf. En hij is ook bezig als, als impresario van spelers. Uh, dus hij zal zeker in die hoek doorgaan. En daar, daarnaast heeft hij natuurlijk alles in rollen als ambassadeur voor de Verenigde Naties, uh, Unicef. Uh, hij zal ongetwijfeld ook dingen voor Nike en dat soort bedrijven blijven doen. Be bezig blijft hij wel. Morgen dus Ronaldo voor de laatste keer in actie bij de Goddelijke Canaries. Leo Wery, dankjewel. je wel. Nietzij, Een duiken. Goedenavond. En zo komen we aan het einde van langs de lijn voor deze maandag. De maandag dus dat uh, Johan Cruijff eigenlijk definitief de macht grijpt bij Ajax. Morgen zijn we er weer. Dan vast allerlei reacties op wat er allemaal is gebeurd in Amsterdam. Dan zit op deze stoel Henry Schut. En zo direct na het nationaal van 11 uur. Gaat hier op Radio 1 het oog op morgen verder, gepresenteerd door Eva Jinek. Luister dus, maar wat mij betreft, een hele fijne avond. Dag.